Wij beginnen de les van Zoger 78. Um, wij staan op de pagina Judgimmel 13. De regel der linker kolom en de regel 20. Hij vertelde ons over twee, als het ware twee soorten uh, bia. Bria, bria et cera Bria, et, de, bria et sia bia. De pruda, bia van de afscheiding. Dus die werelden die onder de parsafa, dat salut zijn. Dat hebben we gehad. En nu gaat je verder over de tweede type. Het tweede, tweede type van bia. Te hebben in de regel 20. Na de punt: We hem, Habia De Olamo het Silut 21 Gefe. shehem Habina. We Zeran Pin we nuke. 22. Shehem levar mijos. די אריח אמפין ביל vat. ובדאין הם 32. אצ'לוד. Ella שגapor סא שבגוי עלי מהוהי מהוהי די אריח אמפין שבמקום החזה שלו שילו. עליהם התלע הם מיל 25. Dat je misschum ze hem niet verliet, niet vergeten, roos dacht hij dan weer. Ze zijn en ik schaaf hem, niet vergeten, kouf. Je dat er geen einde komt aan deze, aan deze zin. Blie roos. Laten we zo gewoon doen. Ja, dat is eigenlijk geen einde hier. Laten we het zo doen. Als het voor jullie niet moeilijk is, dan zal ik dan van de koma tot de koma lezen. Zou makkelijker zijn. Dan gewoon volg met je vingertje. En dan zullen we. zien. Dan zullen we besparen ons tijd. Twintig. We hebben het en de tweede bija. Dus de prijaitsera wassia. Hem habia, dat is de bija. De olama atseloot gufe, de van de wereld tself, habina, pin, dat zelf, lukt zelf. Shehem ha bina, we zijn Dat is zir, bina, we rampin en nukwe. Kijk, okay, de bina, dat zijn beide die bina van de gar en ja gar en zat. Ik heb het nu verbonden met elkaar. Ik heb nog een magnetje, een rood magnetje erbij gedaan om te laten zien dat het niet alleen dat bovenste stuk van de bina wat uit het hoofd van de arichantin dat die breiait is van het siloud. Maar met inbegrip van de zeven onderste oftewel is Ja, tot de navel, tot de tabur loopt dan breia van de ariehanden. Ja, Bina, dat da is, kijk wat zegt hij dan? Dat die bija, dus de is de bija, van het siloed, zegt dan. Dat is dan de bina, zegt hij, dat is hele bina. We zeran en zeran Dat is zeran pin, zien we dat die in groen. Dat is zeran pin van het siloed. In de groen, met een groen magnetje aangegeven. Dat is dan je van het siloed. We nukwe, en nukwe dat siloed. En zelf van het siloet, dus maalgoed van het zelf. Dat heb ik ook hier beneden onder de seranpin. En voor de parsa heb ik ook in groene, met groene, met een groen magneetje aangegeven. Dat is dan die drie. Dus deze drie, rood, al die met rood en groen. En geel boven de parsa, dat is, heb ik aangegeven drie werelden, Brijay, Seravasia ja, van het cilu. En die onder, pardon de persa, zijn de eigenlijke drie werelden, Brijaitse, Rava, Het is wat hij ons wilde vertellen, waarom heb je daarover nu? Waarom heb je nu over die drie werelden? Waarom spreekt hij nu over die drie werelden, Brijaitse, Rava, van het zout? Waarom is het nodig? Omdat in de tekst stond het, dat uh, we hebben gezien, dat in de tekst stond het, dat uh, Bara, het woord Bara, Mi bara el mi schiep deze. Dus mi schiep deze. Dus waarom, dan stond het daar, het woord bara, en bara komt van het woord bria of buiten. Dus dan wil, die, wil hij ons aangeven dat het dat degelijk plaatsvindt, dat de Torah, bij het begin van de Torah, die spreekt over absoluut. En niet van die bria, eigenlijk. Maar dat hij spreekt, de Torah spreekt dan van, ad, van Bria, van Acilut. En daar kan je ook zeggen dat het ook Bria is. Daarom zegt dat Breshid, Bara in Eerst, in, in, uh, Schip Bina ja, de Hemel en aarde, de zeranpin en Nukwa. Dan is het niet zo, dat is niet de Bria zelf, die onder de Parsa is. Ja, like, maar maar er wordt dus dat de, de Torah spreekt van uh, de Bria van het Eigenlijk right? Dat schip wat betekent dat? Dat de Bina kwam uit van de Arigampin. Dat is al Bria van het zielut. Stap voor stap. Komt alles goed. Oké. Uh. Uh, 22. Shehem lewade. Shehem lewar miharoj de Dat zij zijn buiten. Buiten lewar. Waar Dat is wat hij zegt. Buiten het hoofd van de pin. Alleen maar buiten het hoofd van de pin. Zijn duidelijk. Zij zijn uitgekomen van die al dit and all this, what here is, by the common van de arishan pin from atsilut, ma'ar di blei fetog wel in the atsilut self. Va'dayen hem ma'ar zey 23 noh dri'en twintach atsilut, ma'ar di zey noh atsilut. Da'y Ela she mar dat de parsa she begoy me'oghi da arishan pin dus de parsa di binen dat is deze. Binnen de parsa die, dus die, die, dat is de parsa. De parsa van binnen de binnen de de, de We hebben dat niet genoemd als parsa boven. Maar dus de borst, de plaats van de borst van de Pin, dat is de parsa van Atsil, van de, de parsaa van de binnen de half binnen de Archaan Dus tot hier is. Ja, is tot daar dus ook, uh, vanaf daar is ook vraagstelling mogelijk precies, dat is de precies. Daar, daar precies. Boven, is. boven niet ja, boven niet omdat het daarboven is maar ze zijn ze niet zeen, uh, niet zoals we hebben geleerd okay. maar de parsa van het zeloot, onthoud het erg goed die staat dus bij de borst, ik heb het niet nog een keer parsa genoemd, dat kan je wel zeggen Parsa, maar ik heb het niet uh, genoemd zo maar de borst, de plaats van de borst, dat is dan de parsaf van het salut. Ja, dus binnen de, binnen de, binnen de uh, Ja, dus abo we ima, zeg dit, abo tot de parsaf van de, van de, de van de arihan pin van Dus tot de borst, abo we Oké. 24. Je ha makoma chazé. ze chazé. Dat dat is. De parsa van het midden. Te van het salut is. In de plaats van zijn chazé. Van zijn borst. Alles komt zo so duidelijk. So Zal ik een beetje nu uitleggen hoe dat zit überhaupt in elke parsouf. We hebben nu. Vroeger hadden we gezegd alleen over twee delen van de parsouf. Ja? Nu komen we nog meer te zien. We hebben eens nu in borst. een plaats van de borst. En in plaats van tabur. Ja. We hebben vele veel dingen nu te zien. Ik zal zo uitleggen. Iets wat echt. Zal echt belangrijk. Dat je dat ook gaat voelen in jezelf. Omdat millemala Dat die. we het Dat die. Parsa die staat boven hen. Van boven. Dus boven die. Aha. Nu spreekt die, Kijk nu wat spreekt die hij. Nu spreekt hij van die Bria. Hier in dit, in dit stukje spreekt die dan. Van Bria et sera, was ja, Hij bedoelt dan deze Bria. De Bria van onder de. Ja? Van onder de. Hier bedoelt hij de Bria van onder de. Onder de Gazé. Dat heb je die onderste die bria, breia, die ishoud is. Heb je bijvoorbeeld die ishoud deze en de ishoud als bria breia van het siloud, iets era en als hier. Dat procent komt wel gewoon. Ik zie wel dat maar komt wel er goed. Het is er goed. Je zal zien dat je de exacte onpraktijk laat. op de vingers, je zien hoe dat werkt en je zal zien dat het niet mogelijk is. Alleen die begrijpen, alleen die maken het net of het, een beetje moeilijk buurlijk is. Schemmischum ze, hem niet mifkinat arosh, de Arichanpijn. Dat daar door, ze afgescheiden van het hoofd, dat is als het ware hoofd van Arichanpijn. Tot de borst van Arichanpijn is het hoofd van Arichanpijn. Hoe komen we dat? Antu. Hoofd is toch daar, hoofd is toch alleen maar drie, drie, drie, sorry, ketaren en. van, van Bin, ja? Maar de drie eerste van de Bina, die, die zijn ook die, die kwamen uit het hoofd. Ja? Bina kwamen uit, kwam uit het hoofd. Maar de Bina wil alleen maar chassadin. Ja? Bina is het licht van het hoofd, alleen maar chassadin. Dus onder het hoofd staat ook als het ware de p de mond, de, de maalhoed. Maar de maalhoed maakt hier geen massag boven. Dus, ja, onder het hoofd is altijd massag, ja of niet? Altijd massag onder het hoofd en wordt het licht weergekaatst, Maar hier niet, omdat de bina ontvangt niet, de bina kan geen, is alleen maar gesedim. Dus de werking, de werking van die massag pas komt hier alleen maar, alleen maar vanaf de borst. Vanaf de borst wordt het voelbaar. Waarom? Tot de borst is het alleen maar, komt erbij nog de, de, het hoofd van de Bina. En het hoofd van de Bina is alleen maar Chassadim. En Chassadim kan geen verweer hebben. Geen verweer kan geven. Hij heeft geen, ja, duidelijk geen Gvorot kunnen, kunnen uh, verweer geven. En dat is Chassadim, kunnen geen, geen verweer geven. En daarom, uh, pas begint begin de werking van de massag. Alleen maar bij de borst, eigenlijk, ja, maar niet hier bij het hoofd. En daarom zegt hij dat het uh, uh, zijn zei, dus die, bin, die, uh, die bina, dat onderste gedeelte van de bina. Hier voor het bovenste en onderste gedeelte heb ik twee magnetjes aangegeven. Onderste magnetje, onderste rood, dat is het bria, ja, het serasia. Ja. Die zijn als het ware onder de massag onder de borst van Arichampin uitgekomen. En die kwamen dus, als het ware afgescheiden zijn nu, van het aspect hoofd van Arichampin, Want hoofd van Arichampin nu komt, eigenlijk tot de borst. Eigenlijk, waarom dat Pina voelt, is niet, is geen, geen verweer geeft. Het is niet een verruwing, echte verruwing voor de massag. Maar, en uh, daarom is het uh, net of het net of de P staat nu uh, de plaats van de malchut in het hoofd staat nu als het ware de werking daarvan is net of het hier staat in de borst, natuurlijk staat het op zijn plaats maar de werking daarvan pas hier pas vanaf de, van de borst zo so, so, vertel zesentwintag we nech schavim, lef blirosh, en zij worden geacht, kijk, die bina, dat onderste bina uh, en serampin en ook van de oceaan, worden geacht als uh, lichaam zonder hoofd ja, want zij hebben geen hoofd, dus onder de borst, bina Serampien. maar goed, ze hebben geen hoofd hoofd betekent geen uh, drie eerste spheroot, ja Kijk, alleen maar Bria onder de Parsa heeft zeven onderste van de Bina. Dus geen licht van Garle, geen licht van het hoofd. Zerampien en Hoekwa ook niet. Dus worden ze geacht alsof ze geen licht van het hoofd hebben. Klom maar, Lemogosrei, lemogosrei negen, 27, Mogen de Gochma. Dus ze worden uh, geacht als... als uh, als ze alsof dat als tekort als hebben aan de moging van chokma, wat betekent uh, ab, dus Abouimah oftewel Bina die uitgekomen is uit de uit het hoofd heeft geen, geen uh, gebrek heeft geen behoefte aan de chokma en daarom ook maar onder de borst waar de onderste ges, Bina is dat die heeft wel um, uh, behoefte aan de Chokma om die door te geven, naar beneden. En nu dan, natuurlijk komt dan bij ons de vraag, wat is dan de abu we Bina kwam uit het hoofd, ja, maar wat is dan de abu Wat is dan al die andere? Ja? Kijk, de bina komt uit, eerst een handeling wordt verricht in de, binnen de binnen de uh, Binnen, vanuit het hoofd van Arigampin. Komt de Bina naar buiten, naar beneden van Arigampin. En dat veroorzaakt allerlei uh, uh, wijzigingen, veranderingen van eigenschappen. Kijk nou goed. Wat betekent Abba Wohim? Waarom is er nog iets, iets gekomen bij, bijgekomen? Bina van Arigampin komt uit het hoofd. Goed, kijk, het is niet alleen kwaliteit, alleen de eigenschappen tellen en niet de mechaniek. Mechaniek heeft absoluut geen enkele betekenis in de kabbal. Wij tekenen allemaal, omdat het, je moet het weergeven alleen. Maar het is om het begin, maar daarna is het absoluut niet nodig. Als je weet al die verhoudingen, dan heb je absoluut niet nodig, geen enkele mechanische oefening. Kijk, de bina als je goed de principes kent, de wetten van, van het geestelijke, daar gaat het om. En niet hoe dat allemaal naar beneden naar boven is gegaan. Duidelijk, het is geen kabbala, het is niet in de naam van de schepper te leren. En daarom, het, is, het helpt niet. Natuurlijk kan het eerst op die manier te leren, maar probeer eens te leren uh, kwalitatief. Kijk, als er iets, een bepaald aspect komt uit... Een bepaalde eenheid in het geestelijke. Ja? Dan betekende die veranderd, Dan komen de treden op de veranderingen van eigenschappen. Ah! Als er komen de veranderingen van eigenschappen. En in dit geval is het afdalen. Wat betekent afdalen? Verhuwen. Ja of niet? Afdalen van iets van boven naar beneden. Betekent verhuwen iets. Dan komt er een verhuwing van eigenschappen. Vanaf die bina. Wat anders is dan. Boven, dan in het hoofd. Nou, dat manifesteert zich daarmee, dat binnen die Pin blijft die Bina onder hem. Ja, dat blijft allemaal alleen als, als, onder elkaar, als het ware. Maar er komt dan door de Bina, door het, door het naar beneden komen van de Bina, komt nog een extra verruwing van licht. Zoals we dat noemen, dat aboe eerst. En dan, is de, de Bina, die gaat de Bina zelf, die nu uh, onder, onder het hoofd, hoofd kwam, die kreeg, die blijft aan de ene kant, is het dan wel Bina van Arichanpien, en dan, daarnaast kreeg die Bina zelf nog haar eigen toegevoegde waarde van haar. Duidelijk, zij blijft Bina, niets verdwijnt in het Geestelijke. Kijk, moet je goed kijken. Dat is de bina die uitgekomen is. erg belangrijk nu. Als de bina uitgekomen is uit het hoofd, dat is de eerste. Dat is, de, dat is dan het gevolg van het hoofd. Ja? Nu de bina die uitgekomen is uit het hoofd, het blijft nog bina van en Dat is nog geen partzu. Maar nu die bina is nu de oorzaak daarvan. Is de oorzaak van het vormen van een extra lichaam, van een extra verruwing, 10 spherot, daardoor zijn gevormd, alles is tien spherot. Van die Bina is nu tien spherot gekomen, die dan omhulsel is, op dat gedeelte van de Bina, waar de Bina binnen staat, dus binnen Bina is, en de Bina is, als het ware van buiten, heeft ook nog extra dimensie verkregen, van extra verspreiding van licht. Ja? Extra, dat is wat we zien, dat uh, Abou Yima, en dan komt het weer van Abou -we kijk, Abou tot de borst, vanaf de borst is weer verandering van eigenschappen. Waarom? Hij zal zo ons, ons vertellen. En als je dat goed doordringt, er, daarin, in die dingen, in die kwalitatieve uh, dingen van de Kabbalah, zal alles je geopend gaan. Duidelijk. Dus erg. Uh, Kijk niet, bijvoorbeeld, hier op de tekening, Abouhime is groter, drie sferoot groter zijn dan zeven sferoot heb ik opgetekend van, van uh, hier. Dat doe, moet je niet kijken naar de verhoudingen, geometrische, ja, meetkundige verhoudingen, absoluut moet je niet kijken. Je kan natuurlijk ook heel anders op, ik bedoel, hoger, lager, ho, kijk, de ene de de tegenover de andere, dat kan je wel afmeten, of kan je zeggen, deze is la, hoger, deze is lager. Uiteindelijk, we zullen later, als we dan uh, het derde zaal van zullen leren van Etschayim bijvoorbeeld, als we zullen leren van Atik en arie echt, wat die, die over de hoe dat licht komt via de haren uit het hoofd, zullen we versteld zijn, over de logica van het geestelijke we zullen zien dat soms is het wat lager is Fysiek ook, niet fysiek, maar naar krachten. Kracht, wat lager is, kan hoger zijn. En wat hoger is, kan lager zijn. Dat is absoluut andere logica. En dat zullen, moet je zelf lenen daarvoor. Voorlopig is het zo, wat lager is, is lager. Is wel dichter bij meer naar grover is. Wat hoger is, wat hoger. Dat is dan, uh, is wat dunner. Dat is het algemene. Maar we zullen ook de andere dingen leren. Kijk, de hele bedoeling dat wij de volmaakte logica leren, niet de logica van onze wereld, is ook belangrijk. Maar dat is gewoon voor onze wereld, dat is logica gewoon van ons artsverstand. Ja, alles wat die, van die tot 2% van, van de menselijke krachten, dat is in artsverstand. Ja, alles wat er bestaat is niet meer dan, zoals Einstein had gezegd, wij leren de volmaakte logica. We zullen leren logica, dus waarbij dat hoger kan, bijvoorbeeld uh, lager zijn dan lager. We zullen zien naar kwaliteiten. Dus altijd probeer niets, geen houvast te hebben van wat je weet. Dat is de winnende attitude. Duidelijk? Niet wat je weet en niet probeer te meten vanuit, jou, vanuit jouw weten en vanuit jouw wat je weet. Probeer jezelf los te maken. Gewoon luisteren, zo, en dan zal het komen. Kijk. Duidelijk, dat is echt speciaal. Misschien voordat we verder gaan, ga ik een beetje iets vertellen, wat ik nooit had haar verteld, ook op deze, op al die, in al die drie jaren, maar steeds, we, komen we steeds meer, meer dimensies tegen. Kijk, wij hadden gezien bij Adam Kadmon, we hadden gezien de plaatsen. Allerlei plaatsen hadden gezien, hoofd, en dan onder het hoofd kwam de ja, mond. Ja, net zoals een bemens. mens. Dan hadden we gezien de plaats van taboer. Ja, de taboer dus dat is de, de navel. En dan hadden we gezien ook de voeten. Ja, dat is dan hele partsoef. Nu komen we nog iets extra. We hebben nu nog een borst. Ja, een plaats van de borst. En we hadden ook bij de tweede verspreiding, hadden we ook gezien bij de, sorry, bij de tweede beperking. Bij de tweede beperking hadden wij geleerd, dat bij de tweede beperking, de een hele partsoef, de hele is verdeeld in tweeën, ja? tot aan de borst, en van borst weer, als het ware, naar beneden, uh, dat klopt. Dus, de helft als het ware, en dan de helft naar beneden. Dat is dan vanaf de tweede verspreiding. En toch bestaat zo so iets als tabur, als navel. Ook wij hebben dat soort indeling. Dus niets verdwijnt. Dus tien zijn er wel. Ook de grote toestand, de grote toestand wordt het altijd die. In de grote toestand hebben wij en borst en navel, alles hebben wij. Okay, Kijk, als wij zitten bijvoorbeeld, dan is het net de navel als het niet is. Als wij staan op, dan hebben we, we al die al die, all die niveaus. Ja, borst, navel, etc En nu spreek ik over gewone dienstverod, dus niet die van Arichanpien, maar gewone dienstverod van, ja, laten we zeggen, van de mens. Laten we zeggen dat we niet toe waar, in welke toestand is het. In elke toestand hebben wij hoofd, In het hoofd zit een ketterhochma binnen. Het is alleen in arie pin zo, so dat in arie als het uit het hoofd van arie pin kwam Bina uit. Maar lachere bijvoorbeeld, die, daar is een andere, daar hebben we dat, hebben ze dat niet meer. Kay? Dus, laten we zeggen, de Bina. Aan de ene kant hebben ze dat wel, we niets verdwijnt in het geest. Dus, hoort iedereen? Dus aan de andere kant, alles wat onder de Arichampien, uh, dus Aboujima, Zeran, uh, Aboujima en uh, Jeeshsoet en uh, Zon. Uh, Allemaal hebben ze in het hoofd drie Sferoten. Ketter, en Bina. Natuurlijk hebben ze ook nog net, net zoals in Arichampien, ook twee. Maar Bina is ook natuurlijk uit, uitkomt, want niets verdwijnt in het geestelijke. Aan ja? de andere kant hebben ze eigen drie. In het hoofd. Waarom is het zo? Waarom is het? Omdat daar heb je het niet meer nodig. Hier in Adarichanpina heb je wel nodig dat de bina uitkomt, want daar is het te grote licht. Te hoog, te, want daar is Atik ver, verstopt. Dat is enorm, Dat is één zoog verstopt. Daarom is het. Bina moest wel eruit komen. Maar in Abouima niet. Abou in is het al verder. Kijk, Abouima. Kijk, Abou is al veel, veel naar beneden. Of een stukje naar beneden. Daar heb je het niet meer nodig. Dan zit het bijvoorbeeld Keter-Gochma. Zitten dan op het niveau waar de Bina uitgekomen was. En de Bina van, van, van uh, uh, uh, Abouima is nog lager. Ja? Daar heb je niet nodig. Daar kunnen ook Bina kan wel lekker zitten in het hoofd. Ja? Duidelijk omdat er is niet, zo, niet zo groot licht is dat, dat zij moest, moest eruit komen. Zo, so, dus in elke partsof in elke tins virot, of in elke sfera die tien sfeeraat heeft, hebben we? wat hebben we dan? Hoofd, ja? Het hoofd eindigt met wat? Met per, met de mond. Net zoals bij de mens, hoofd. In het hoofd zitten, dat we zeggen, keter, uh, chogma. hoofd zelf, als, net als een schedel, als een rondom, de kracht, wat rondom het hoofd is, uh, dan, in, uh, dan, in, dan die, hebben we dan chogma in bina, in het hoofd. Ja, en we hebben nog dat, kunnen we zeggen, hey, dat kan. En mond, hebben we dat. En via de mond komt alles weer naar de lagere gedeelte. Dan hebben we in het lichaam hebben we twee plaatsen in het lichaam. Hebben we de borst. Ja, zo is het. De borst. En hebben we de navel waar, eh, altijd had ik gesproken eerst daarvoor van tot het midden ja, en niet en naar beneden of ja, tot je, tot je, ja, je middel en dan is het onderste kant, hadden we altijd gesproken, daar is eh, hoe ik, de, de kilim van, van Kabbalah, de kilim van ontvangst en nu gaan we soep, soepeler te werk alles stap voor stap moet soepeler zijn dus er bestaat dus tot. Ja, kijk goed. We hebben ook geleerd de handleiding voor innerlijke zuivering, en we, dat hebben we ook hebben deze onderscheiding een beetje gedaan toen, ook trouwens. Dus vanaf mijn mond, ja, vanaf mijn mond, eigenlijk mijn hoofd plus tot mijn borst, tot mijn borst van bovenkant, dat is de innerlijke mens. In de mens. Ja. Dus dat is een goede in de mens. Dat is makkelijk corrigeerbaar gedeelte in de mens. Oké? Okay. Iedereen ziet het tot je tot de borst, van boven tot de borst. Daarom hebben we ook de uh, Grieken hebben dat altijd uh, Mooie beelden gemaakt, van tot de borst, ja. Dat is van boven tot de borst. Wat is die beelden gemaakt vaak? Ja. Uh, borst. Borststuk, ja, het borststuk, ja, inderdaad, to, borststuk, inderdaad, bust, precies, bust, precies, ja, tot, van hoofd tot de bust, prachtig zie je dat, weet je, dan, dat geestelijk, ja, dat is dan, dan wordt het het goede van de mens, uh, als het ware, uh, afge, afgehouden, ja, maar daaronder, onder de borst, en dan verder, <coughs> onder de borst is er nog een gedeelte, let op, van de eind derde, dat de, de borst, de plaats van de borst, betekent dat is, ah, even goed kijken. Dus dan hebben we, uh, vanaf van de p. erg belangrijk wat ik nu vertel, want dat is alles zit daarin. Als je het goed begreep, hoe goed gaat voelen, dat is alles zien. Alles, vanaf je p, vanaf de mond, komt het in je lichaam. Yeah? In lichaam hebben we, wat hebben we in het lichaam? Sviroten, gesed, gora, en Tiveret. Yeah? Nou, Geis het Gwara, dat zijn rechterhand en linkerhand. Niet alleen hand, maar het hele systeem van recht, rechterhand. Hand betekent al helemaal vanaf de schouder naar beneden, tot aan je vingers, tot aan je nagels toe. Rechts en links. En de Tjeveret, is de, het, hoog, het, het grootste gedeelte van, het, van de partsoef. Wij tekenen altijd zo so dat het zo so is. De tiferet is het lichaam. En de tiferet wordt verdeeld in drie delen. Eén bovenste deel van de tiferet is één derde van de tiferet. Dat is heel belangrijk wat ik nu vertel. So Als je goed door Niemand begrijpt dat. Niemand, niemand vertelt het. Niemand kan het goed uitleggen. En ik weet wat moeilijk is. En weet ik wat, wat de. Uh, wat moeilijkheden kan veroorzaken en wat ook uh, bevrediging kan geven. Dat is meegegeven, om dat te geven, door te geven. Dus die verret van het lichaam, die wordt verdeeld in drie, drie deeltjes. Dat is het meest omvangrijke deel. Het is niet een puntje. Het is een ruime ding. We zullen zien over de verret. Dus de verret bovenste je Dus eindigt een derde van de divairit eindigt bij het de borst. De borst en naar boven. Daar is dus geset, gwora en tjeveret. Ja, En een derde van tjeveret, alleen maar één derde van tjeveret eindigt bij de borst. Dus, en wat is dan, welke gedeelte is dat? Boven het hoofd, het hoofd, het hoofd van de tjeveret. Oké, okay, maar het hoofd van de tjeveret, ja. Eén derde van de tjeveret, bovenste. Altijd wordt het gezien, kijk, als je moet altijd zien een derde bovenste, een derde van het de je is is het hoofd van het je ja of niet? Twee derde van het de je wat is dat? Het de tweede deel van het de je is het lichaam van het je dus het je zelf. Een derde van het de je is de insluiting, als het ware, in het hogere. Dus een derde van het de je is dan tot de borst, ja, tot de borst. Onthoud dat erg goed. Dat is wat de Torah spreekt over de boom. De slevens. De boom, de slevens, dat is dan tot aan een derde van de Tiveret. Ruw genomen. Natuurlijk bestaan er, maar waar natuurlijk, dat moet je niet. Natuurlijk, alles bestaat of. Maar natuurlijk, we spreken dat van, gewoon, we horen wat ik zeg en daarna, details komen we later. Dus, nog een keer. Ja, tot een derde van de Tiveret. Dus, in be, min begrepen, de een derde van het verre. Tot de borst. Van boven tot de borst. Is, wat wij noemen dat, in de mens, de krachten in de mens, die overeenkomen dus van met de, de boom des levens. Dat blijft dat leven als het ware. Hier heb je geen clipot, niets. Ja, duidelijk. Daarom die borststukken, die, die, borststuk, die, die, die bust, bust van die en bust van die, van dat is altijd tot de borst, betekent het goede van hem hebben ze dan, en het, het kwade, of andere dingen van hem, wat, wat niet goed is, hebben ze, of kan wel minder zijn, dat hebben ze dan als het ware afgehakt van hem. Het is ook uh, geestelijk, men wist het niet, maar men deed het wel. Dan gaan we verder kijken, dan, en we gaan nu eh, van beneden bekeken, der, dan de tweede, nee, oké, okay. Het tweede gedeelte van dit van jevert begint dan, Vanaf de borst en na en tot de tot de what tot de navel, navel. navel. og bij ons precies de vanaf mijn borst tot de navel. That is the plaats the, uh, the the plaats van de twee derde van de tuifel of het lichaam van de tuifel. Onthoud dat erg goed. Wat het is, zullen so jullie myself antwoord geven straks. En na onder de tuifel. Sorry, onder de navel, daar zitten die slechteriken. Ja, de zitten die, die, die net zo goed, je zot en maal goed. Dat onderstel, wat wij noemen dat, ja, onderlichaam. Plus, boven hen zit iets. De derde, derde van de tjeveret. Dus onderste deel, deel van de tjeveret. Dus het ook het onderlichaam van de tjeveret. Duidelijk of niet? Dus die drie, genoeg goed dat, dat imprenten is, dan zal je niet struikelen, nooit zal je strijklen. Als je dit 10-10 begrijpt, kan je alles begrijpen. Deinlijk? Of kan, bedoel ik, kan je alle leiden naar, naar het goede, naar, naar het begrijpen van alles, elk alle probleem zal je dat begrijpen. Absoluut elk probleem. Als men dat zou leren, wat ik straks, straks aan dat leren, dan alle problemen, alle, alles kan je dan daarmee uh, en leer uit uh, het bestrijden en genezen en uh, zeggen dat therapeutisch, alles kan, het, kan het daarmee, daarmee wonderen gaan gebeuren als men dat weet en dat men weet dat toe te passen. Dus die tweede gedeelte hebben we voorlopig laten we nog even liggen. Straks komen we dat dat onderste gedeelte, dus van mijn, dus vanaf. Vanaf de navel en beneden, daar hebben we altijd gezegd dat dat zijn de kilim van ontvangst. En daar zit dus die dat derde derde van dit je verre dus de onderste derde van dit je verre plus die zware jongens, plus die net zo goddige zot. Ja, maar goed, dan hebben we ook een plaats van, Malgoed, maar maar we spreken nog normaal niet. Dus die zitten daar daaronder. En natuurlijk, het Tiferet betekent, wat Tiferet is Tiferet? Tiferet is wel bina van het lichaam. Tiferet is bina van het lichaam. Ja, of niet? Ja, waarom? Waarom? Het maar bina in het hoofd. Zij worden in het lichaam, worden ze tot geset Goed, Tiferet, dat moet je altijd goed weten. Daarom bestaat ook, eh, overal waar bestaat een stukje van het Tiferet, bestaat de redding. Waarom? Die verheid, kijk, die verheid zit nu in, als het ware, boven de borst. Die zit wel boven de taber en die zit ook onder de taber. Dus je kan die verbinden met elkaar, je kan omhoog brengen en samen, samen kan je meeslepen die zware jongens mee. Want alles wat in het geestelijke, die principes goed, goed onder, onder ogen zien, die principes. Als iets wat lager is van het hogere, die omhoogst, omhoog klimt. En de neiging of de, de, het verlangen van een lager deel van een hogere is altijd om weer zich aan te sluiten bij het hogere, duidelijk. Maar wanneer dus men lager zich ver, uh, uh, een hogere gedeelte wat van waar dus een lagere gedeelte van een hogere is naar binnen gevallen, be, zijn best doet, dan gaat die aankleven, aanhachten aanhechten aan het onderstuk van het onderlichaam van, van het hogere en dan kleem je mee, mee, mee ja of niet dus dat is erg belangrijk om te weten dat Tiferet is cruciaal voor ons, en Tiferet is in, in ons geval, wat wij nu leren is, die is net zo, so, in, on, in ons geval is net so als het net zoals het jirsut en Nukwa dan jirsut is als tyverhet ja of niet als, als we dat in sfeer zien. Dat is belangrijk om dat te zien. Ja, of je dat spreekt over kaprosofie. Of je spreekt van het. Van tyfere. Belangrijk als je kwaliteit weet. Dan weet je het allemaal. Dus dan is het Tiferet Het is net zo als. Uh, oh kijk. Dan kan je dat zien. Kijk. Dan kan je dat zien vanuit de borst. En naar beneden. Kan je zien als de laatste. Dat is onder, Ja. Als. Kan je ook zo zien. Ja, Ik doe het half van Tiferet. Ja. Uh, Nee. Het lichaam. Het lichaam, precies. lichaam als lichaam van Tiferet. Als wij zien na, qua, de, qua deze opstelling. Natuurlijk, al is het al altijd hetzelfde, klopt het. Maar kijk, wij spreken nu over de mens. Ja? Dus, nog een keer. Het gedeelte nu van onder de navel. Onder de tafel, Dus, waar wij spreken, wij zeggen dat het kilim van ontvangst zijn, ja, moeilijke, moeilijke wensen zijn het, welk gebied is dat, als wij spreken van in de termen van de boom van uh, de boom des levens, de boom van goed en kwaad en de boom van, ja, en de boom en, wat nog meer hebben we, en de kwaad zelf, ja, Best, nou, bestaat ook zo, de kwaad, dus kwaad absoluut, dus kwaad, dan is het kwaad, ja, dat wil zeggen. Dus, onder de, onder de, onder, zeg dat, onder de tabuur is, als het ware, kwaad zit, het gebied van kwaad. Oké, okay? die, die moet, je dan, die niet repareren, ze repareren je zonder man, zonder eerst het zijn best te doen, en om boven eruit uh, te komen, boven de, boven de navel uit te komen. Niet repareerbaar. Daarom elke ontvangst, gewoon rechtstreeks ontvangst, van boven naar je, van welke deel natuurlijk ga je passeren, al die delen, als je, als je gaat ontvangen onder de navel, altijd, altijd, wat zeg je dat? Al, glaser, huh? glaser. Altijd glazer, altijd. Oké, okay, altijd geen uitzonderingen, geen mens is uitgezonderd omdat uh, een kater daar te, te ondervinden, depressie, etcetera, cetera, et cetera. We zullen absoluut vergeten wat depressie is als je dat, je zult absoluut vergeten wat depressie is. In, elle, in alles, in zaken, in alles, als je dat goed begrijpt. eigenlijk. Dus onder de navel is kwaad. Ten aanzien van alle andere gedeelten van de, van de mens. Wat is dan het gedeelte van tussenin? Dus wat is dan het gedeelte van... Van die, van die tussen de... Eh, vanaf de borst tot de navel? Goed en kwaad. kwaad. Oké? Okay? Dat is het gedeelte. Let op. Goed, ik heb me, we hebben weinigd, we hebben wel we hebben over gesproken in de handleiding, maar... Goed nu, anders goed, goed zien. Dus tussen de borst en de navel in, dat is het terrein, dat is eigenlijk de mens. Dat is de mens. Dat is de mens in onze wereld. Duidelijk. Boven, tot tot, tot de borst, is alleen maar de goede kant van de mens. Duidelijk. Daar heb je ook nauwelijks iets te repareren nodig om te te corrigeren, natuurlijk valt het wel altijd verder te gaan, et cetera maar deze dat gebied, gebied van tussen de borst en de navel, dus tussen de een derde van Tiveret en twee de, de, derde van Tiveret dat is het gebied van de oorlog die de mens voert met een onreine kracht, maar welke oorlog is het? Dat is het gebied en daarom is het zo, lijkt het wel moeilijk voor ons, waarom? Aan de ene kant, boven ons, boven mij, heb ik de, het gebied van het goede, ja? Dus, waar een derde van die verd is, boven de borst, trekt mij het goede aan. Ah, goede, eeuwigheid, ja? uh, volmaaktheid, uh, genieten zonder mate, zonder beperking, niets, daar is geen beperking zit, als het ware, zo schijnt het ons. Dat is dan boven mijn, boven mijn borst. Maar onder mijn navel zit kwaad. Absolute kwaad zit. En die trekt ook mij aan. Waarom? Beide trekken mij aan. Boven trekt mij, boven de, boven mijn, boven mijn, hoe zeggen, borst. Wat zit boven mijn borst in mijzelf? Aboeheewa. Elke tiensvieroot hebben abouïma. En wat is abouïma? Volmaaktheid. Ja of niet? zijn volmaaktheid. Of abouïma kan zijn ook bij nasia, overal kan abouïma zijn. Elke tiensvieroot hebben abouïma. En elk meisje. Ja, elk Als die leeft nog, heeft ook een abouïma. En heeft dan dat. En al die dingen heeft die ook in zichzelf. Natuurlijk op haar eigen niveau eigenlijk. hier we spreken we van de, van de algemene aboeïmen, zoals die in het helaal zijn. Dus kijk nou goed, als ik dus, wat trekt mij aan? Als ik, maar de mens is hier, de mens, ik ga dat niet optekenen hier, want het is dus hier nog geen mens. We hebben nog hier zitten in Harigampin natuurlijk, we spreken alleen van Tien sferot. Dus, tussen de borst en de navel is de mens. Dat is waar de mens in onze wereld is geplaatst, onthoud het erg goed. Daarom is het probleem van de mens, dat de mens wil leven, of boven zijn borst, ja, zo, so, tot zijn borst, van boven tot naar zijn borst, ja, dus niet in het geestelijke, maar zinbeeld, van alleen maar tot mijn borst, en niet verder. Ja, de rest niet. Natuurlijk, dat is dan uh, hij wil dan um, nog meer engeltjes zijn. Een engel zijn boven alle engelen, wil hij zijn. Het is geen mens. Eindelijk. het is wel een deel van een de mens. Aan de ene kant is het groot, hoog. Aan de andere kant is het laag. Waarom is het laag? Waarom? Omdat daar in de plaats van onder de taboer, de, onder de navel, daar zitten pas de juiste krachten die... Pfju, die geweldige krachten, die geweldige aantrekkingskracht hebben, en die mijn leven geven, ook als zij, als, eh, eh, als ik zij corrigeer, natuurlijk. Als ik mij onder de taber hou, weet ik, als ik leer om welke manier ik kan mij onder, onder, onder mijn navel correcties doen, pff, dan sluit ik ook dat gedeelte van kwaad tot mijzelf. Nou, daarmee, daardoor groei ik, eigenlijk. Hoe? Ik trek dan steeds, en niet dat ik trek mezelf naar beneden, naar het kwaad. En daarom is de mens, daarom is de mens in onze wereld, is, is dat gedeelte van, de, tussen de borst en de navel. Onthoud wie je bent. Dat is, waar, dat is de, niet de ware ik, dat is de mens zoals die moet zijn hier op aarde. Eigenlijk. dus dat is tussen de 1 derde en de 2 derde van dit gevelde. Hoe kunnen we dat zien nog meer met rechts-links van jullie? Iemand kan zien dat we hebben toch geleerd dat het bestaat rechts en links. En hier zeggen we dat waar is rechts-links? Kan iemand zeggen waar is hier rechts en links? En het midden? Ja? Wie? wie, wie Oké, okay, ik zeg het niet meer zo. Wie, wie denkt wat? Wie? Kijk, we kunnen wel zeggen rechts-links. Rechts is Kasadim, ja of niet? En links is geworot, Rechts is rechterlijn, linkerlijn. En het midden heeft beide, ja? Ja. Precies, dus boven kunnen we zeggen dat boven de borst is als het ware de rechterlijn van de mens. Als het ware. En dat onder dit navel is de linkerlijn. Want daar is, is al die Gogma en al die it, gwoorood, et cetera, zitten. En de middelste lijn, als het ware, moeten we dus, uh, dat gebied van goed en kwaad. Natuurlijk kunnen we dat niet, het bewezen van spreken kunnen we dat zeggen natuurlijk. Maar het is niet goed en kwaad in ons, is het werkgebied. Duidelijk? Dus, Daar is de oorlog. dat is een goede oorlog, opbouwende oorlog. Dus oorlog, kijk nou naar de oorlog. Naar elke oorlog komen geweldige, geweldige uh, ontwikkelingen. Elke oorlog, de meeste oorlogen die, die leiden in naar enorme, well, enorme, enorme ontwikkelingen. Moet je niet denken zo, maar de oorlog, oei, oorlog is het zo slecht, dat zegt een kinderlijke mens. Waarom? Huh? Precies, waarom? Oorlog is een, is een or, oorlog is net zoals, het, een, proces, uh, het, net zoals een, uh, een proces bij een vrouw. Ja, dus eerst komt een proces de hele maand, ja, dan komt er opzwelling als het ware, en dan komt er tot uitbarsting en dan komt het een bloed eruit, bloed eruit, ja. Zo, so, dat is precies hetzelfde, dat is net als oorlog. Oorlog is een uitbarsting van die spanningen van die vroeger waren, dat men kan niet meer leven als vroeger, men, men, is, nee, men, men, is, niet, men is niet meer, uh, men wil niet meer leven, men kan niet meer leven als vroeger, maar men, men kan ook niet leven als, het, als het, uh, men weet nog niet te leven in de toekomst. Dat is die, tussen die twee. Het is, het is uh, zo'n probleemgebied waar, waar dat zich uitbar, in uitbarsting komt. Dat is de oorlog. Ik wil niet zeggen, ik ben niet, hoe uh, moet ik dat zeggen, maar uh, oorlogen meestal, nou, in onze tijd is het, zodat so de uh, oorlogen zijn zo goed als voorbij. De grote oorlogen zijn zo goed als voorbij. Natuurlijk heb je zoveel uh, verschillende ja, critici, verschillende zwaarden. we zeggen dat? Mensen die dan, zwaardenkers, ja, die dan zeggen, ah, ze zien altijd dat, het, dat er oorlogen. De oorlogen zijn voorbij, bedoel ik, kijk, je hoeft niet te kijken naar de politiek, of dat, om te zien dat er oorlogen komen, of oorlogen niet komen. Uit geestelijke kan je zien, je hoeft niet, niet eens, je hebt interesse, niet te interessant wat de politiek zegt. Ja, een kabbalist weet dat het zo is. Ja, uit, wie, hoe? Aanwaaien, nee, van de zorg. Ja, duidelijk. Dus alle oorlogen zijn zo goed als voorbij, en nu is natuurlijk een andere manier van oorlog Voeren de mens van binnen. Goed en kwaad, et cetera. Dat is de oorlog die zullen natuurlijk verder gaan. en Magog. Dat staat ook geschreven. Gog en Magog. Uiteindelijk zal dan de oorlog, een geweldige oorlog, uitbarsten. Uh, ja, waarbij de alle volkeren zullen komen naar, naar Jeruzalem. En tegen vechten, tegen Mashiach, tegen de. Ja, bevrijder, et cetera, en stoi tegen Israël, en Gog en Magog zal komen, et cetera, daar tegen Israël, et cetera. Dat is natuurlijk uh, absoluut wat staat daar in het horizon. Dat is natuurlijk de waarheid, maar hoe jij moet het allemaal zien, uh, met die atoombomen, of iets anders, of dat. Het gaat om de geestelijke strijd, wat zich daar, daar zal, zich af, uh, daar zal het afgemaakt worden aan het einde. en natuurlijk wat betekent dat de volkeren zullen komen naar Jeruzalem en tegen en zullen dan Jeruzalem beleggen als het ware aan het einde der dagen de kracht van het van ontvangen voor zichzelf het egoïsme, het eigen liefde dat zal natuurlijk in verzet komen dan aan het eindelijk enorme verzet waarom? Hoe, aan het einde der tijden komt er als het ware duidelijk dat er Leven of dood, voor die, voor de eigen liefde. En natuurlijk, wie wil dan dat opgeven? Daarom daar zal een enorme strijd zijn, natuurlijk, innerlijke strijd natuurlijk. En andere facetten interesseren ons niet. Naar vlees zijn we niet geïnteresseerd. Maar, zo zal het wel zijn, dat het natuurlijk enorme strijd, maar dan van binnen. Eigenlijk, naar krachten. Uh, dus, dit tweede, tweede gebied goed, onder, goed in de gaten houden. Dat, ben, dat is dan werkgebied van de mens. Uiteindelijk. Dus als je wil vluchten, je wil niet naar buiten gaan, ik wil niet mensen, mensen die in de retieren mee, of wat, wat je ook tegenover de wereld zegt, dat ik voel me thuis safe. Ja, ik voel me. Dus, dan wat doe je dan? Jij ontloopt jouw gebied, werkgebied in jezelf jouw werkgebied is tussen de borst en de navel, dus dat is jouw gebied van goed en kwaad. En er is niet, wat moet je doen? Je moet wel in dat gebied zitten, maar van jou, van dat gebied moet je dan als het ware streven naar hoger, naar boven de parsa, maar niet om daar te blijven, alleen om daar te corrigeren jezelf en dan weer naar beneden te komen. En niet alleen dat, hier zit je ook niet, niet maar met, in het bijzonder wat moet je doen in dat gebied, moet je dan alles bijdragen, alles doen, alles op alles zetten om die, die zware jongens in jou, dus dat onder de, onder de navel, om die omhoog te brengen en halen ze omhoog, ja, omhoog halen ze, in, naar, naar dat gebied van, als het ware, naar goed en kwaad. Het is erg algemeen wat ik had gezegd, algemeen wat ik had gezegd. Het is eigenlijk niet, het is een beetje risico wat ik had gezegd, maar toch wel goed, een goede hou vast. Duidelijk dat we dat weten zo zien. Hoe dat zit in mensen. Iedereen duidelijk een beetje hoe dat zit in elkaar. En voor de rest zullen we dat zien verder. Uh, gaan we zo, met zo verder.